Tis van Kesteren met het NOS-journaal. Max Verstappen heeft de Grand Prix in Zandvoort op zijn naam geschreven. Het was zijn derde overwinning in Zandvoort en de negende achtereenvolgende winst van dit seizoen. En daarmee evenaart Verstappen het record van Sebastian Vettel. Vanwege hevige regenval werd de race in Zandvoort acht voor het einde onderbroken. Na de hervatting gaf Verstappen zijn koppositie niet meer uit handen. In Linz in Oostenrijk is een vrachtwagen ontdekt met 53 mensen in de laadruimte.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 Het zijn een Amerikaanse, een Deen, een Japanner en een Rus. Ze vertrokken gisterochtend de Nederlandse tijd... met een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX. De nieuwe bemanning blijft een half jaar in ISS om experimenten te doen. Oekraïne heeft de afgelopen nacht de Russische regio Koersk bestookt met drones. Die zouden Russisch materieel hebben geraakt en vernietigd. Om wat voor materieel het precies gaat is niet duidelijk. De Russische gouverneur zegt dat er ook een flatgebouw is geraakt. Daarbij zou niemand gewond zijn geraakt. En de Nederlandse hockeyers zijn opnieuw Europees kampioen geworden. In een spannende finale werd Engeland met 2-1 verslagen. De goals werden gemaakt door de Vilder en Telgekamp. Door de Europese titel heeft Nederland zich ook verzekerd... van een titel voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. De Nederlandse vrouwen werden gisteren ook al Europees kampioen. Het weer. Eerst nog buien met kans op hagel en onweer in het noordoosten van het land. Vanavond en vannacht minder buien. en De minimumtemperatuur is een graad of 11.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 You've been pushed all right. you'll feel the pain And when you fall, just lean on me Cause you've never known, never seen, yeah. never seen ¡Sí!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 Even no te tiene que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo sabe que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta el labio rojo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 Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la apaga. Donde otra la que esto se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami. Se le vira los ojos. La miro y se relam B, pinta el avión rojo. Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime te recojo.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 Some are dancing on their feet, or some are jumping off the floor. And look at those at the game.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 For several times, uh, heavy rotation, play by every kind, uh. radio station, blessing every mind, uh, we're causing boundaries like every day. We're hopping, Bobby Bobby, being the one the fake. We got, we got, tab magnification, tab magnify like every day. The yes, yes, yo, you know we never stop, we never rest, y'all. the bag of bees are keep the pokey fresh, yuh. and we won't stop until we get ya, till we get ya, say yeah.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 Douce France, cher pays de mon enfance, berce de tanden insouciën. Je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur. Een hete zomer met ZFM.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 Seguida se la llevó de mí.